Vijf uur door Almegens met het NOS-journaal. Veel Poolse jongeren in Nederland zitten in de problemen. Vaak zijn ze laag opgeleid of werkloos. Dat blijkt uit een studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau... onder 600 Polen die sinds 2004 naar Nederland zijn gekomen. Van de jongeren tot 24 jaar heeft iets minder dan de helft... alleen basisonderwijs gehad. En een vijfde van alle jongeren heeft geen werk. In tegenstelling tot de jongeren hebben oudere Polen in Nederland... vaak wel een middelbare of hogere opleiding gehad. En van alle Polen in Nederland heeft 69% werk. Dat is ongeveer net zoveel als onder autochtonen. Het SCP concludeert dat de integratie van Polen niet zonder problemen verloopt. De positie van jongeren is daar een voorbeeld van. Toch heeft die groep volgens het SCP potentie. Omdat ze op verschillende punten een betere uitgangspositie hebben dan niet-westerse allochtonen. PvdA-leider Cohen is ook voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen beschikbaar als lijsttrekker.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 Eerder kwamen favorieten Rafael Nadal en Andy Murray tussen de buien door nog wel in actie. Maar na een kwartier werd alsnog besloten de achtste finales te staken. De organisatie van de US Open laat nu ook de vrouwenwedstrijden niet doorgaan vanwege de regen. Doordat dit de tweede dag is dat de Grand Slam wedstrijden niet door kunnen gaan... moeten de finales op zaterdag en zondag waarschijnlijk verschoven worden naar het begin volgende week. Het weer bewolkt en buien. Het is 12 graden. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot het zuidwesten. Overdag blijft het wisselvallig met veel bewolking en buien... en wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Dan zien we zo'n beetje de eerste verschijnselen van licht op deze donderdag. Welkom, dit is het laatste uur van de nacht. Vink, anders hier bij de Varo op Radio. In het muziekprogramma van Radio 1, met ook in dit uur weer een aantal archiefopnamen. Er is een archiefopname van de, de Deense zangeres Agnes Obel... die ze eind vorig jaar maakte bij. Het ochtendprogramma van Giel Bela en de, wij hebben ook iets heel bijzonders... namelijk een opname eerder deze week gemaakt... afgelopen maandag bij het radioprogramma van Jules Holland op BBC2... want daar was namelijk onze eigen Caro Emerald te gast. Dat zijn de eigen opnamen en verder natuurlijk het een en ander van plaat en van CD. Don't forget to dance, een van de vele nummers die te vinden is op Kings Collected. Kings Collected, dat is namelijk een uh, cd een, uh, die behoort, of liever gezegd een cd. Het is gewoon een pakketje wat je kan vinden met daarin drie cd's. En daarin zitten de grote hits van de Kings, maar er zit ook een cd'tje bij met uh, allerlei rarities. De Kings met Don't forget to dance is er eentje uit de jaren 80. Ik heb namelijk... Uh, Vorige week een aantal vragen gesteld. En daarmee kon je een album winnen van dat Kings Collected. Hier is die vraag nog een keer. Uh, de Kings die bestonden in de jaren zestig uit Ray Davis, Dave Davis, Pete Quaife en Mick Avery. Eén van die mannen die leeft niet meer. Als je weet wie niet meer leeft, dan kan je dat antwoord sturen naar De Nacht Klinkt Anders. Je kan wat e-mailen naar De Nacht Klinkt Anders. En dat kan je dan weer vinden via www.vara.com. Punt NL. En dan ga je naar Programma Ensize, en dan kom je vanzelf wel uit bij De Nacht Klinkt Anders. Time has never been in love. He's just a. No good hustler in the club who takes you home. Telling lies like any other guy. Times is what you wanna hear He says oh help you Get ahead in your career Time never heal My broken heart And I should hate myself Because I'm just a Sentimental Fool in love Can't get to sleep Cause I'm thinking about it Makes no difference If it's wrong or it's right I stay awake Just in case you come home tonight I should leave you in the past Take a train or a plane Something that goes really fast And fly ahead To a place on the right track I should be selling stocks and selling bonds making deals creating jobs for the poor doing good for mankind instead of being stuck way back in time i'm just a sentimental fool in love can't get to sleep because i'm thinking about it. makes no difference if it's wrong or it's right I can tell From your eyes You've never been by the Riverside Down by the Water's the river bay Somebody calls you Somebody says Swim with the Current and float away Down by the River every day Oh I see how everything is torn in the river deep I don't know why I go the way down by the riverside When that river runs past your eyes To wash of the dirt on the riverside Go to the water so very near The river will be your eyes and ears I walk to the borders on my own Only the water just like a stone chilled to the marrow in them bones Why do I go hero? Oh, my God, I see how. I problemen met de microfoon. De bezuinigingen werpen hun schaduw vooruit. <laughs> Zoiets. En, nou, ik zal eventjes uh, recapituleren wat we allemaal gehad hebben. Ik had inderdaad die vraag gesteld over de Kings, maar toen begon de microfoon al te haperen. Uh, waar ging het allemaal om? Daar waar het uh, gaat om de Kings. Er is een uh, album uit de zoveelste verzamelen van de Kings. Alleen deze keer een hele bijzondere. Drie cd's in een één uh, behuizing. En een van die cd's, dat is een zogenaamde Rarities met allemaal uh, zeldzame opnamen. Die CD, daar kan je voor in aanmerking komen als je het antwoord weet op de vraag die ik nu stel. De Kings die bestonden in de jaren 60 uit Ray en Dave Davis, de boers. Verder uit Pete Quave en Mick Avery. Eén van die kings leeft niet meer. Welke is dat? Als je dan wat weet, dan kan je dat mailen naar de nachtringt anders. En het mailadres, dat kan je weer ontdekken... als je gaat naar www.vara.nl. Nou, vervolgens hoorde je Julian Vellert met Sentimental. En dat is een track van de Radio 1 CD van deze week. En die Radio 1 CD heeft als titel Mr. Saturday Night... En de singer-songwriter nogmaals Julian Vellard. En vervolgens hoorde je Agnes Obel aan de Vleugel. Een opname, een eigen opname. die eind vorig jaar werd gemaakt. bij het uh, ochtendprogramma van Giel op 3FM. 30 november om precies te zijn. Riverside. En Agnes Obel die is uh, binnenkort weer in Nederland. Dat, zal, dat betekent. Binnenkort is wel een rekbaar begrip, want het zal pas 12 november zijn... wanneer ze op zal treden in Vredenburg in Utrecht. Agnes Obel dus, en verder uh, treedt ze ook nog in de buurt op... in Brussel zal dat zijn op 22 november. Maar die kaartjes die zijn 30 euro duurder. Hmm. <laughs> nou, ik bedoel maar. In ieder geval in Nederland ben je als je Agnes Obel wil zien... op, 21, uh, op uh, 12 november in uh, Vredenburg in Utrecht. Goed, dan zijn we nu toegekomen aan de dijk. Daar is binnenkort een uh, documentaire van te zien... die om in première gaat bij het uh, Nederlands Filmfestival in Utrecht. een dat ik me onthoud als ik je weer zie.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 En als ik op Dreef ben, zeg ik een keertje, schat. Dan vraag je mij, hoe was het bij jou? Hoe gaat, zeg ik dan stil? En ik zeg je weer niet wat ik nu denk, dat ik ja eindelijk zeggen wil. Oh, weet niet wat hij mist, weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. And weet niet wat hij mist, maar als er er niet is, als er er niet is. Zijn en met als ze er niet is. En zoals ik al zei, er gaat een documentaire binnenkort in de bioscopendraaier van de dijk. En de première ervan zal plaatsvinden 25 september aanstaande in de stadsgeburg van Utrecht. Die stadsgeburg is dan uh, omgedoopt tot uh, bioscoop. Want in die week dan vindt het Nederlands Filmfestival plaats in de hoofdstad van de gelijknamige provincie. De dijk, dus met als ze er niet is. Afgelopen maandagavond op BBC Radio 2 was Caro Emerald uitgebreid te horen in het programma van Jules Holland. Jules Holland, die wij hier in Nederland vooral kennen... met zijn uh, tv-programma Later With. Die heeft ook op de BBC een radioprogramma... en dat is op de maandagavond een uur lang praat hij dan met een artiest. En in dit geval was de uitverkoren artiest onze eigen Caro Emerald. Ze had haar eigen platen meegenomen... en aan het eind van de uitzending ging ze ook samen zingen met Jules... Rhythm section, Caro Emerald met Jules Holland en zijn rhythm section. De twee kozen nummer uit van Dinah Washington. But must admit the sleepless nights I've had about the boy. live bij de BBC afgelopen maandagavond... in het programma van Jules Holland. En je hoorde Caro Emerald met een nummer dat uh, hier in Nederland... ook een heer is geweest van Diana Washington. Maart met About the Boy. En als je geïnteresseerd bent in dat programma van Jules Holland... met Caro Emerald, het valt nog steeds terug te beluisteren. In tegenstelling tot de tv-uitzendingen die je niet kan terugkijken... hier in Nederland, kan de radio -uitzendingen, kunnen de radio-uitzendingen van de BBC... wel terugbeluisterd worden... Althans voor een korte periode. Deze week kan je in ieder geval nog terecht... Uh, en dan moet je maar even googlen op uh, BBC Radio 2 Jules Holland... en dan kom je vanzelf wel terecht op een icoontje dat staat... Uh, luisteren of listen in dit geval. En dan kan je luisteren naar het interview van Jules Holland... samen met uh, Caro Emerald. Caro Emerald die uh, daar nog even aanwezig is... want dit weekend zal ze optreden in een... In het Hyde Park. De BBC heeft daar ook een festival georganiseerd. Radio 2 Live in Hyde Park. En uh, zowel Jules Holland en Caro Emerald die zullen daar optreden. En dan moet Caro Emerald meteen weer terug naar Nederland. voor een optreden op uh, het Apple Pop Festival. En daar zijn diverse artiesten aanwezig. Golden Goldeniering onder andere, maar ook Jacqueline Grovaert. Get back and wrap it up. There's no time for me to tell you we're different. Well, now you know. Will you stick up? ...met Got To Get To You. Een nummer dat je niet tegen zou komen op een van haar albums... ...die hier in Nederland zijn verschenen. Dit is namelijk te vinden op een uh, album dat alleen in België verkrijgbaar is. Het is namelijk een liedje van Tom Helzen. Die bracht vorig jaar een cd uit onder de titel... ...The Truth About That Girl And Me. Daarop is hij zelf niet te horen. Maar laat eens een liedje zingen door... Uh... Dames, vrouwen. En er waren twee Nederlandse zangeressen die daarmee meewerkten: Marieke Jager en Jacqueline Goorvaart. En haar bijdrage hoorde je dus in dit met Got to Get to You. Over een half uur hier op deze zender het Radio 1-journaal. Het nieuws van alle kanten met onder andere aandacht voor de schorsing van professor Diederik Stapel aan de Universiteit van Tilburg. Hij is namelijk betrapt op fraude. Verder Joris van de Kerkhof die, die praat met een filmvermeend. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de eurocrisis. Ook aandacht voor het rooiement van het museum Gouda en Lucas Wagenmeester... die maakte een reportage ver weg, namelijk over de civiele missie met militairen. Laat er vooral duidelijk over, duidelijkheid over bestaan. De civiele missie met militairen in Kundas. Lucas Wagenmeester die die reportage maakte, dat en natuurlijk veel meer. Straks tussen zes en half tien in het Radio 1 Journaal met Marcel Oosten en Lara Renzen. life. Yeah. 20-jarige Ed Sheeran, The 18, de titel van de allereerste hit die, die heeft. Ed Sheeran, dus. Um, de Franse muziek, die hoor je veel in de maanden juli. En toen hebben we hier bij Radio 1, de Radio 1 Tour Top 100 gehad. En dat was een gigantisch succes. En naar aanleiding daarvan. Is besloten, heb ik besloten, om in de nacht in het anders in het laatste uur... maar eens een keer drie Franse platen achter elkaar te gaan draaien. Structureel, elke week weer, uit een verschillend decennium. Ze krijg je dadelijk uit de jaren 80 Marc Lavoin te horen. Uit de jaren 50 Patachou. En om te beginnen iets heel nieuws. Michael Miro.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 Calme pour en aller sans retour. sans retour. On se rappellera. Le bistrot de banlieue, fleuri de mimosa, que le vin est bon, tiré sur la margelle, que le vin est bon, on se rappellera, au sortir de la messe, on embrasse cet angèle, oui mais l'oncle Gaston, ivre dès le matin, qui avait confondu dentelles et dentelles. Serrait contre son cœur le pauvre sacristain. Au banquet elle en trouva la mariée trop belle. Un cousin se glissa jusque sous son jupon. Et en un tournement, vola sa jarretelle. Angèle regardait, rose de confusion. On se rappellera le mariage d'Angèle. Le bistrot de banlieue. De mimosa, que le vin était bon, tiré sur la margelle, que le vin était bon, on se rappellera. L'oncle Gaston saisit d'un renouveau de fleurs et t'araignit son épouse, il lui agaça le cou. Mettant Anastasie, faillit en faire un drame parce qu'en l'embrassant, il l'appela loulou. Angèle ne dit rien. Timide, presque pâle On déchira sa coiffe Et en triomphateur Chacun s'attribua Un morceau de son voile Car à ce qu'il paraît Cela porte bonheur On se rappellera Le mariage d'Angers Le bistrot de banlieue fleuri de mimosas, Que le vin était bon Tiré sur la margelle Que le vin était bon On se rappellera les regards alléchés des messieurs et des dames suivirent le départ d'Angèle, dont l'époux très maladroitement s'accrochait à sa femme et avait bien du mal à se tenir debout. On se rappellera le mariage d'Angèle, le bistrot de banlieue fleuri de mimosas.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 Peu spécial, elle est célibataire Le visage pâle, les cheveux en arrière Et j'aime ça Elle se dessine sous des jupes fendues Et je devine des histoires défendues C'est comme ça Tellement si belle quand elle sort Tellement si belle, je l'aime tellement si fort Elle a les yeux, revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux, revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Un peu largué, un peu seul sur la terre, les mains tendues, les cheveux en arrière. Et j'aime ça. A faire l'amour sur des malentendus. On vit toujours des moments défendus. C'est comme ça. Tellement si femme, quand elle est Tellement si femme, je l'aime tellement si fort.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 Le corps s'achève sous des droits inconnus Et moi je rêve de gestes défendus C'est comme ça Un peu spécial, elle est célibataire Le visage pâle, les cheveux en arrière Et j'aime ça Tellement si femme, quand elle dort Tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolvers Elle a le regard qui tue Elle a tiré la première M'a touché, c'est foutu Elle a les yeux revolvers Elle a le regard qui tue Elle a tiré la première Elle m'a touché, c'est foutu Drie chansons, Jure, Marc Lavoine, Elle a les yeux de revolver. Uit 1985, daar aan vooraf ging Patachou, Le Mariage d'Angèle, Patachou is op dit moment 93 jaar, uh, oude dame, maar leeft nog steeds. show uit de jaren 50 was dat, dat uh, Le mariage d'Angèle. En daarvoor hoorde je een spiksplinternieuwe plaat, uh, Mascandaleus de titel daarvan. En het werd gezongen door Michael Miro. De verjaardagskalender, uh, die gaan we eens even bekijken voor vandaag. Een verjaardagskalender waarop namens staan, waar we ook weer een kruisje achter hebben moeten zetten. Bijvoorbeeld bij René Klein. Hij werd vandaag in 1962 geboren. 1925. Vandaag de dag werd Peter Sellers geboren. Hij overleed in 1980 en heeft een aantal successen gehad. Onder andere met het voordragen van Beatle-repertoire. Hard Day's Night en Help heeft hij voorgedragen. En daarmee heeft hij de hitparade gehaald. Maar hij heeft ook de hitparade gehaald met een uh, liedje... dat hij samen zong met Sophia Loren. En let op, de productie is van George Martin. I'm in trouble. Well, goodness gracious me. For every time a certain man is standing next to me, a flush comes to my face, and my pulse begins to race. It goes boom, boody boom, boody boom, booty boom, boody boom, boody boom, boody boom, boom, boom. Boom, boody boom, boody boom, boody boom. Well, goodness gracious me. How often does this happen? When did the trouble start? You see, my stethoscope is bobbing through the throbbing of your heart. What kind of man is he to create this allergy? It goes boom poody boom boody boom boody boom boody boom boody boom boody, boody boob, boob. boom boom boom. Boom boody boom boody boom boody boom. Well goodness gracious me From New Delhi to Darjeeling, I have done my share of healing, and I've never yet been beaten or outboxed. I remember that with one jab of my needle in the Punjab, how I cleared up very berry and the dreaded dysentery. But your complaint has got me really foxed. Oh, oh, doctor. Touch my fingers. Well, goodness gracious me! You may be very clever, but however, can't you see my heart beats much too much at a certain tender touch? It goes boom booty boom booty boom booty boom booty boom booty boom booty boom boody, boob, boob, I like boom boody, boom boody, boom boody, boom boom boom boom boom boom boom booty boom booty boom booty boom boom boom Nothing the matter with it. Put it away, please. Maybe it's my back. Maybe it's. is. Shall I lie down? Yes. Ah. My initial diagnosis rules out measles and thrombosis, sleeping sickness, and as far as I can tell, Influenza, inflammation Whooping, cough and night starvation And you'll be so glad to hear That both your eyeballs are so clear That I can positively swear That you are well ja, ja, ja, ja, ja, ja. Put two and two together What? If you have eyes to see yes? The face that makes my pulses race Is right in front of me Oh, there is nothing I can do For my heart is jumping too oh, we go boom boody, boom boody, boom boody, boom boody, boom boody, boom boom boom, boom boom boom boom. Goodness gracious! How audacious! Goodness gracious! How flirtatious! Goodness gracious! It is me. It is you. <laughs> I'm sorry. It is us. Ah. Pieter Steller samen met uh, Sophia Loren, Goodness Gracious Me. En destijds is er ook een Nederlandstalige versie van gemaakt... door uh, Teddy en Henk Scholten. Maar deze Engelstalige versie die, uh, werd geproduceerd door George Martin... die later de beroemde Beatle-producer zou worden. En het idee van George Martin was om daar een... Uh, clip van te maken. Op dat moment vonden namelijk ook opnames plaats van de film De Millionaires, waar Pieter Sellers en Sophia Loren in acteerden. En tegelijkertijd met de opnamen werd daar ook dit liedje bij opgenomen. Een clip als het ware, al moest het woord clip toen nog uitgevonden worden. Uh, uiteindelijk hebben de filmmakers besloten om dat liedje niet te gebruiken in die film De Millionaires. Het heeft uiteindelijk wel een top 10 hit opgeleverd voor dit duo Pieter Sellers en Sophia Loren. Pieter Sellers die vandaag op acht September 1925 werd geboren. In 1980 overleed hij en Sofia Loren. Dat is nog steeds een, een diva op haar manier. Goed, dan deze week op de televisie uitgebreide aandacht. Er zijn diverse documentaires op diverse zenders... naar aanleiding van 9-11. Aanstaande zondag Dan besteedt de VPRO hier op deze zender... ook aandacht aan 9-11. OVT staat geheel in het teken daarvan. In het eerste uur een gesprek met Wim Kok. Op dat moment de minister-president. Met hem wordt uh, nog eens keer teruggekeken naar die dag... 9 september 2001, toen hij in het torentje zat. Wat gebeurde er allemaal toen in Politiek Den Haag? Wat gebeurde er met Wim Kok? En het uur daarna, tussen 11 en 12, dan uh, wordt met luisteraars gesproken over... waar was hij op dat moment dat bekend werd... dat echt twee vliegtuigen in de Twin Towers van New York vlogen. Dat is allemaal aanstaande zondagochtend tussen 10 en 12 bij de VPRO-OVT. In die periode bracht Live ook een nummer uit, Overcome, de popgroep Live. Er wordt wel eens gesuggereerd dat Live dat speciaal had gemaakt met betrekking tot dat Twin Towers-moment. Maar de opname van Overcome bestond al eerder, maar het werd toen uitgebracht omdat het wel paste in de sfeer van die dagen. Hier is het nog eens een keer live met Overcome. Van de groep live uitgebracht uh, enkele dagen na de aanslagen op de Twin Towers, omdat het nummer paste bij de gevoelens van die dagen. Uiteindelijk is de opbrengst van de plaat naar een goed doel gegaan live overkomen. En zoals ik al zei, aanstaande zondagochtend tussen 10 en 12 uh, veel meer over de Twin Towers bij OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. Dan heb ik nog een uh, paar filmtips voor je. Twee om precies te zijn. Uh, komend weekend dan vertoont De Vara op Nederland 2 een aantal films met en van Alex van Warmerdam. Morgenavond kan je kijken naar Ober, dat is een film uit 2006. Een zaterdagavond Kleine Teun, een film uit 1998. De films, films beginnen na 11 uur, in ieder geval op Nederland 2 allebei. En de moeite van het bekijken waard. En zaterdagavond, als die Kleine Teun is afgelopen... dan kan je op Nederland 3 nog kijken naar een terugblik op Lowlands. Goed, dit was De Nacht Klinkt Anders voor deze keer. Volgende week dan zijn we er weer tussen 2 en 6 in de nacht van... Woensdag op donderdag. En zo dadelijk het Radio 1-journaal hier met Marcel Oosten en Lara Renzen. De groeten.